Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de Zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Het is inderdaad een beetje in de war. We hebben nog steeds de Zomerse Zondag. Normaal gesproken zou nu Entertainment for You in de herhaling nog eventjes voorbij komen. Maar... Helaas, dat is niet het geval. Dus gaan we gewoon vrolijk verder in dit uh, komende uur met veel muziek. Veel plezier! In kwam hij op, Colonel Abrams. Een van de hits was in dat land waar hij vandaan kwam. Ik denk uit Amerika zomaar. Toen had hij een aardige hit met dit nummer How Soon We Forget zesde plek haalde hij in de US R&B lijsten en ook in de lijsten deed hij het heel erg goed, deze single. En toen kwam hij tot een eerste notering, een nummer één notering in die lijst. En hier in Nederland kwam het eigenlijk er alleen maar uit dat hij in de clubs sequence heel erg aardig zijn beste deed. De grote hit die hij had was Trapped, uiteraard, in 1985... En uh, min of meer komt deze man uit de buurt van Detroit. En uh, het is een beetje gebaseerd op house en urban, als je dat uh, wat zegt. Nou, Welkom in dit uh, laatste uur van deze zomerzondag uh, bij ZFM. De zomerse zondag bij ZFM. Normaal gesproken zou hier zondag in kennemerland moeten zitten. Maar uh, de computerprogrammeur heeft een beetje uh, een offday gehad. En normaal gesproken zou hier nu de herhaling moeten lopen van Entertainment for You. Maar dat is uh, door technische onvolkomenheden... Er eventjes bij ingeschoten. Dus, zeg ik, draai ik mijn handje daar niet van om. En ga gewoon vrolijk verder met uh, een stukje muziek uh, te draaien in dit uh, komende uur. Het is, is wel een beetje de lange versies uh, vandaag. Uh, in dit laatste uur. Want ja, uh, je kunt het nog niet uh, verzinnen. Op een gegeven moment uh, is er een een of ander sportmerk. Wat besluit om na bijna 40 jaar uh, je plaatje nog eens een keer om opnieuw onder de aandacht te brengen bij dat reclamespotje. Het gebeurde de heren van Focus. En dit is inderdaad de lange uitvoering van Hocus Pocus. Ga er maar eens even lekker voor zitten hoor.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 Song. So I left her this song Moving on Moving around Feeling up Feeling down Driving around And around about town Moving on Daar hebben die jongens volgens mij bij de Tour ook een beetje last van eerlijk gezegd. Uh, van uh, wat rotondes. Uh, Roundabout Town, daar ging het over van uh, Fabian de Dammers. Uh, ik zit eventjes ook weer uh, te kijken weer naar het uh, blik op de televisie. Waar uh, nog wat wielrenners bezig zijn de Tour aan het rijden. We zitten inmiddels in België. Uh, ik heb al het vermoeden dat ze in de straten van Antwerpen zijn gesignaleerd. ...heb ik het over die drie die er vooruit zijn. Peres, Lausanne, uh, de Basque, uh, Wijnans en Boom, dat zijn de drie vooruit. En de mannen die daarachter zitten, dat is het grote peloton. En dat zit nu op minder dan twee minuten van de drie koplopers. Uh, ik ben bang dat we gewoon een massasprint gaan krijgen in de straten van Brussel. Het zit er ook uh, gewoon vet in dat dat uh, gaat gebeuren. Ja, het is de eerste etappe uh, vandaag van Rotterdam naar Brussel... En ik denk ook wel eens, er zijn wel eens van die wedstrijden, van die klassiekers Parijs-Brussel. Je hebt die hele tour niet nodig, want als je morgen van Brussel naar Parijs gaat, ben je er ook. Dus dan hoeven we niet drie weken nog eens een keer te wachten. Maar goed, ik ben niet de organisator van zo'n ronde. We hebben, het is zeven voor half vijf. Ik ben trouwens ook nog iets anders tegengekomen op het wereldwijde web... Er zijn ook zingen-songwriters in de dop, moet ik hierbij zeggen. En uh, ze komen ook uit de buurt uit Amsterdam en. en Muiden. Hotel Wazinski en Nursing Home. That is now history. I'm not doing the words as you speak. Or stories from far, lovers, broken mystery. There's nothing she wants more than to not be alone. Revolution Love, met uh, de onmiskenbare stemgeluid van Ed Kowalczyk. Maar ook uh, is uh, degene die het echt uitvoerde, Tricky, uh, beter bekend als Adrian Falls. Hij komt uit uh, Engeland en uh, is met name een beetje in de trip hop, uh, Ja, min of meer zien, daar is hij in uh, terechtgekomen. Hij heeft ook een, een beetje een wat uh, onvoorspelbare reputatie, deze Tricky... Daarom heet hij ook, denk ik, ook zo. Uh, dit uh, nummer was trouwens uh, terug te vinden op het album Blowback. En uh, ja, Evolution, Revolution Love. Dat was, uh, dat was een bescheiden hit voor hem in het uh, midden van de jaren negentig. Het is uh, twee minuten over half vijf. Uh, ik had net uh, daarvoor nog een nummer Nursing Home van Hotel Wozinski gedraaid. En daarin zit uh, een van de twee is... En dame, vrouwke van is. die kennen wij van Gangster. Ik zal dit zo direct nog wel even een uh, nummer daar weer van uh, draaien. Dan weet je dat ook weer hoe dat uh, in elkaar uh, stak. Um, over, ja, producten van eigen vaderlandse bodem. Dit is er ook eigenlijk een. What You Me? van Jodie Wadley. Ze is beïnvloed door Diana Ross, eigenlijk een echte solzangeres. Voordat ze het solopad betrad, was ze deel van Shalomar. De groep onder andere van How You Bet, inderdaad die. En uh, I Can Make You Feel Good en uh, A Night To Remember, dat waren de, toch wel de grote hits van onder andere... Uh, Shalimar, second time around. Die komt ook nog even gauw binnen. Maar Watley zelf heeft ook nog een aantal hitjes op naam staan. Een van de belangrijkste albums die ze uit, uitgebracht heeft aan het eind van de jaren 90 of uh, jaren 80 moet ik eigenlijk zeggen. Larger Than Life. Daar kwamen een aantal singles uit naar voren. Onder andere ook dit nummer, Don't You Want Me. En uh, ja, ze heeft toch wel een uh, aardige reputatie opgebouwd, uh, uh, als je het uh, zo mag zeggen. beetje zomers, dat uh, mag je toch ook, uh, uh, ook op deze manier, uh, op deze zondag, vier jullie wel zeggen. Nou, over zomers muziek uh, gesproken. Vorige week had ik hem al eventjes uit de mottenballen gehaald. Nou, ik doe het nog maar een keer. Linda Wesley en Wild on the island. Hey you, All of this bad weather behind. Aren't you sick of the cold? Sick of wearing more on your back than what you weigh? Walking on the snow with the grace of a Zo gaat hij nog even een uh, tijdje vrolijk verder. Eerlijk gezegd. Deze uh, Wild on the Aal van Linda Wesley. Over mooie zomerse plaatjes uh, gesproken. Dit uh, is dan zo'n beetje aan het eind van een zomermiddag. Dan moet je eerlijk gezegd dit soort uh, nummers opzetten: Staal Council en de Long Hot Summer. Staal kansel bracht de tijd op vijf minuten voor vijf. En dan heb ik het uh, nog over één groep. Dat is Gangster. Vrouwke uh, van S, ik had het uh, net al over: ze doet samen met Alex Heemskerk Hotel Zinski. Maar dit is dus uh, de andere kant van Frauke van S met gangster. En dit nummer heet Slipping Away. Tot volgende week. It's too late for yesterday Still too early for tomorrow Hanging on the beach Makes my hope seem so hollow I wish I could turn the earth And bring back the sun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 Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is bezorgd dat burgemeesters hun invloed op de politie kwijtraken. Vorige week lekte uit dat het ministerie van Justitie zou worden uitgebreid met een ministerie van Veiligheid, waaronder ook de politie gaat vallen. Nu is het ministerie van Binnenlandse Zaken daar nog verantwoordelijk voor en beslissen burgemeesters en officier van Justitie samen over het beleid. De burgemeesters zijn bang dat de zeggenschap over de politie bij het nieuwe ministerie te veel bij Justitie komt te liggen. De burgemeesters vinden dat veiligheid vooral een regionale aangelegenheid moet blijven en dat zij het beste kunnen bepalen hoe de politie op die maal kan worden ingezet. In het centrum van Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 50 doden gevallen. Volgens de eerste berichten was de aanslag gericht op een centrum waar recruten voor het Irakse leger kunnen worden melden. Deze centra zijn vaker het doelwit van een aanslag. Terreurgroepen zien de recruten als landverraders. De jongste aanslag is een van de bloedigste dit jaar. Voor de australische westkust ten zuiden van Perth is een man gedood door een haai. Ooggetuigen zagen de man van een surfplank vallen en niet meer bovenkomen. Zes mensen brachten de man weer boven water en zagen dat zijn been in stukken was gebeten. Pogingen om de bloedingen te stelpen en om de man te reanimeren hadden geen succes. Dodelijke aanvallen van haaien komen niet vaak voor. Laatste dodelijk incident in Australië was in december 2008. Wielrenner Robert Geesink doet niet mee aan het WK. Volgens bondscoach Leo van Vliet past de wedstrijd niet in de voorbereiding van de Rabo-renner op andere najaarskoersen, zoals de ronde van Lombardije. Het wk wielrennen wordt op 3 oktober in Australië gehouden. De afzegging van Geesink is een flinke tegenvaller voor de oranje selectie, die dit jaar weer met negen renners aan de start mag verschijnen. Deze week maakt Van Vliet zijn voorselectie bekend. Het weer, eerst regen, later vanuit het westen droog, een stevige westen.